Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht zijn vier mensen gewond geraakt door het noodweer. Vooral in het dorp Leersum is het een ravage door windhozen en keiharde regen. Honderden bomen kwamen met wortel en al uit de grond en belanden op huizen en auto's. Er Zijn ook gaslekken. Eén iemand raakte zwaar gewond, drie anderen licht. De brandweer onderzoekt of er nog mensen in het bos daar zijn... ...dat er misschien nog bomen om gaan vallen. Vanaf volgende week zaterdag zijn in Nederland alle deuren open. Maar de anderhalve meter blijft de norm. Dat werd vanavond duidelijk op de persconferentie. Demissionair coronaminister De Jonge wijst wel op het najaar. Dan moeten we voorzichtig zijn. Het is niet te voorspellen wat het virus dan doet. Bijvoorbeeld in hoeverre mensen die gevaccineerd zijn... ...nog een rol spelen in de verspreiding van het virus. Hoe goed het lukt om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken in alle groepen en in alle wijken. En, heel belangrijk, of we het virus als souvenir van de camping mee terug naar huis nemen. Testen na de vakantie is dus nodig, zegt hij. En de regering wil dan ook testen aan huis leveren. En een bijzonder onderzoek in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Daar testen artsen of je favoriete muziek je lichamelijke pijn kan verzachten... Daarvoor zoeken de artsen 70 proefkonijnen die stroomschokken willen krijgen, terwijl ze naar een favoriete band of DJ luisteren. Ik probeer echt mensen te helpen met effect van muziek en muziek is iets niet invasief. Het is niet dure medicatie en uit eerdere studies blijkt dat het echt helpt tegen pijnstilling. En als we dat nu wetenschappelijk kunnen echt bewijzen, dat zou heel mooi zijn. Deze verslaggever van Omroep Rijnmond durft het wel aan. Het is wel vervelend. <laughs> ja, staat het muziek staat aan. het? Ja. Nog steeds wel pijnlijk. Tja, je kunt het natuurlijk ook nog opgeven. En dan nog het weer. Her en der nog een stevige regen- of onweersbui. Maar op de meeste plekken is het inmiddels droog. Morgen ook droog. In de loop van de dag breekt de zon vaker door dan zo'n 27 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Zee en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 So you can stay for the day been waiting for me Waiting for me You, you better give We oh. My feelings take me